Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse president Lula heeft zes regio's in het Amazonegebied erkend als inheems territorium. Hiermee lost hij een verkiezingsbelofte in. De erkenning is cruciaal om de gebieden te beschermen tegen onder meer illegale houtkap, mijnbouw en landbouw. In het Braziliaanse parlement woedt een strijd om de erkenning van inheemse gebieden. De invloedrijke landbouwlobby wil juist dat de gebieden beschikbaar blijven voor exploitatie. De Nederlandse songfestival-inzending Burning Daylight is aangepast. Het nummer is anderhalve toon hoger gemaakt... na kritiek op de valse zang van de artiesten Mia Nicolai en Dion Cooper. Door de hogere toonsoort kunnen ze het nummer ingetogener zingen. Hun coach, Duncan Lawrence, kwam op het idee... en zegt dat het vaker gebeurt op het songfestival. De Nederlandse filmproducent Silia van Dijk is overleden. Ze won tijdens haar carrière onder meer een Oscar voor de beste korte animatiefilm als producent van Anna en Bella. Daarnaast richtte ze een distributiebedrijf op voor Nederlandse animatiefilms. Het werd de voorloper van het Nederlands Instituut voor Animatiefilm. Van Dijk overleed deze week na een kort ziekbed. Ze was 81 jaar. In een Australische dierentuin is voor de honderdste keer een koala geboren. De organisatie spreekt van een bijzonder moment voor zowel de dierentuin als de diersoort. De baby werd ontdekt toen medewerkers iets zagen bewegen in de buidel van een koala. Wat de geboorte extra bijzonder maakt is dat de moeder de eerste koala is die in de dierentuin werd geboren na de bosbranden van drie jaar geleden. Die hadden een verwoestend effect op de koala populatie. De Australische overheid verklaarde koala's ruim een jaar geleden tot bedreigde diersoort. Het weer vannacht overal droog bij een graad of acht. Komende dag start bewolkt, blijft wel droog. In de middag vanuit het noorden meer zon bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Ja, maar... Ci vedi me, sono un tipo della street E non mi sento a mio agio dentro a questi posti scic Noi drincame ad d'hotel Che stiamo fumando weed in tutte le posizioni Che facciamo tripla X Baby io sceglierei tre in mezzo a tutte ste bitch Per portarti in posti Che hai visto solamente in TV Però mi vogliono a terra e se finirà così Non ci sarà nessun lieto fine per il nostro film No no no no Esplode la testa No no no No quello che fa il gangster No no no La chiamata non è più qui J'ai cru voir une image Encore une fois, je vois que t'es pas là Tu m'as pris pour une môme Une môme à qui en dit Regarde comme le monde est beau Tu joues avec les mots Parce que j'ai pas trop d'égo Mais ne pense pas que tout Peut s'obtenir par la force Avec le temps, j'ai pris des rides Éviter des mines Pour ton attention J'aurais traversé le Nil Pour toi, jamais rien ne va Passes toujours pour une folle Pas là pourtant, T'as toujours pas capté ah, ah, ah. T'es responsable de tous mes mots ah, ah, ah. Au début, tout était beau ah, ah, Baby baby les ah. uh. J'ai cru voir une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 The lane. Again. Cause this could turn out to be love we're making, making.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 Wrong. Now that you know my love is true There you are. Cause with my arms around you, there's no need to care. We are, no fit in, well, we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation here. Yeah. No looks done in this. Don't ask that question here. Yeah. This is my only fear that we become beautiful people. Top design. What you doing?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 Nog een rondje ik laat, hou vol en aan vast. Leef, het doe je na na na na. Ik heb mijn zaken in check, ik loof dat. Ik ben niet met gezegd, als poespas Ik heb een dame met een body als een cola fles. Komt wellicht omdat ik flex als een yogales. De pols geeft licht als een kermis. We dragen kleding van verschillende ontwerpers. Ik heb mijn money op de bank. Als ik heb mijn attie op de straat als ze zwerven. Whoah. Fuck het is mijn nieuwe rame. Momatisch, noem noemen mijn denna, mijn neefjes, noemen mijn Die Soms zitten tegen dat geeft niet. Die blessing stellen we deel. En dat zat vast als de AB, de HVB of de PI pak dat ding op de stoep. Al door als het moet Ik heb me eerst de tien nieuws gestuurd voor de toe Je bent al jaren niet meer gaande bro. Ik denk dat je roest, was even lekker, maar ben terug en laat je zien hoe het moet. Alle Glad laat tussen arde slee. Of ik laat mijn baas staan, vies als Mohammed.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 Houd voelen en vast Lees en doe je na, na, na, na Zijfers. <laughs>